3 uur. Watermacht moet met het NOS journaal. De schadevergoeding die chemiebedrijf Monsanto moet betalen aan het terminaal zieke Amerikaan is teruggebracht van 287 miljoen naar 78 miljoen dollar. De uitschoolcongiens werd ziek van het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup, waar de omstreden stof glyfosaat in zit. Een jury in San Francisco bepaalde eerder dat Monsanto daarvoor verantwoordelijk is. De rechter bekrachtigt dat vonnis, maar heeft de toegekende schadevergoeding wel flink verlaagd. Tegen Monsanto lopen nog honderden aanklachten van andere round-up gebruikers. Een militair van de landmacht die vrijdag tijdens een oefening in een zwembad onwel werd... is vorige nacht aan complicaties daarvan overleden. De commando in opleiding was met spoed opgenomen in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.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 De inzamelingsactie voor een Groningse student die werd neergeschoten... heeft een dag na de start al het streefbedrag van 10.000 euro opgeleverd. De man van 22 raakte blijvend verlamd... toen hij vorig jaar oktober als willekeurig slachtoffer in zijn rug werd geschoten. Net buiten het centrum van Groningen. Met het ingezamelde geld moet hij zelfstandiger kunnen leven... De dader van de schietpartij kreeg vorige week 10 jaar cel en TBS. Ook moet hij het slachtoffer bijna 370.000 euro schadevergoeding betalen. Het weer: de komende nacht is er meer bewolking en loopt het kwik weer wat op. Overdag is het grotendeels bewolkt met in het noordoosten kans op wat regen. waait een stevige noordwestenwind en het is ongeveer 14 graden. Dit was het journaal. Zin in Zandvoort. Is zin in VVM. Met nu de nacht. <totstuk>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 ZANG Het verschil is duidelijk. Ja, duidelijk. Ook jij kiest voor de Zandvoortse Radio. 106.9. Dit is ZFM. You'll say We got nothing in common. No common ground to start from. And we're falling apart.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 a beautiful mind. Don't leave me behind. Heart is on attack. Hurt me once again till the bitter end. Tell me once again why you're fading into blue. Yeah, to hold me once again, let like the Sunday afternoon. Radio heeft zijn draai gevonden. Heeft een draai gevonden. Laat hem staan op ZFM. Yeah.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 In het duur, staat het naar de hemels, blijven dromen in de buurt. De zon breekt door, sterren aan de lucht, dat is ons decor. Planning van mogen, doe me nog steeds voort. Overpad ik een bor, wat ik een boren. De zon breekt door, ster aan de lucht, dat is ons decor. Planning van mogen, doe me nog steeds voort. Of verpad ik een woorden. Ligt bakken in mijn bed. Yeah. Mijn hoofd vol met gedachten, de tijd die langs door.